Verder wil het kabinet veel meer reservisten inschakelen. Dat zijn mensen die naast hun dagelijkse baan voor defensie werken. Volgens staatssecretaris Tuinman moet het leger met het oog op de situatie in de wereld veel sneller groeien. De brand die gisteren uitbrak in een natuurgebied in Zeeland is geblust. Gistermiddag ontstond het vuur in het natuurgebied tussen de dorpen Klingen en Kapellebrug in de buurt van de Belgische grens. Na een paar uur leek het vuur gedoofd, maar later bleek dat toch weer te zijn opgeleid. Het weer vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Het blijft droog en het koelt af tot een graad of vijf. Morgen eerst de zon, later wat lichte regen en dan wordt het 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Ik moet alleen nog even aan Ralf Huijzer van Lemon vragen. Is het nou Gimme Something of Gimme Something True? En dat is niet helemaal duidelijk. Maar goed, uh, ja, er stond uh, er straat weer een camera ergens weer op. En ik zit ongegeneerd te gaven. en het is meteen weer vastgelegd. Dus het schiet weer lekker op vandaag. Maar goed, uh, het uh, tweede uur is begonnen. En dat betekent dat we ook die jijbuis...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 Goedenavond. Goedenavond. Uh, uh, uh, uh, uh. Ja, dat zeggen ze allemaal heel braaf in koor. Ja, neem jij de slinger even mee uh, <laughs> van, uh, van, het, uh, van 35 jaar oud dat we hier allemaal zijn. We zijn allemaal 35 geworden. Nou, Gefeliciteerd. Ja, ja, ja, ja, Gefeliciteerd. <laughs> uh, goed, um, Headfirst. Uh, ze komen uit Leiden. Hoe lang? Wie kan ik het woord geven? Hoe lang bestaat een band inmiddels nu? 2016, hoe lang is dat? 9 uh, ja, ja, jaar, al lang. 9 jaar jongens. 9 ja. jaar. Ja. Ja. 2016, 2016. Ja, ja, ja dat okay. heel hard ineens dan, ja. Ja, ja, dat, uh, dat, dan. Dan schiet het op, in ieder geval. Want wij gaan ook uh, richting de 35 ja. jaar. Ja, nou, ja, als je het 4 keer 9 doet, dan kom, al dan, de wij, ja. Ja, dan kom je in de buurt. Dan kom um, je in de buurt. Even over de band. Want die band is vrij bijzonder, want.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 zijn we daar al lang van afgestapt. Ja. Nu het tweede album... en eigenlijk tijdens het eerste album ook al. Ja, het achtervolgt ons al heel lang. Het ons wel. Dat is het ook, ja. Maar het is prima, want mensen vinden het wel gaaf. Ik bedoel, ja. dat nummer waar jij het over hebt... is nog steeds, denk ik, op het meest, ja. suc, meest ja. gestreamde nummer. Ja. Ja. Ja. Maar we zijn zelf wel... klein beetje van de Nirvana. Zeggen hebben jullie afgestapt. ook überhaupt reactie gehad... van de nog bestaande... leden van het voormalige Nirvana? Ik bedoel... Het is ook nog...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 Nee, ik denk dat het vooral is dat uh, nou ja, Je mag iets uh, dichter bij de microfoon. Sorry, maar excuus. Ja, uh, wat Gina zei is dat we natuurlijk begonnen met allemaal Nirvana. Weet je wel, dat was ja. een soort van wat ons samenbracht. Ja. Maar nou, naarmate je ouder wordt ga je ook andere muziek ontdekken. Dus dan heb je een beetje: iedereen hij luistert weer dat, die luistert weer dat, die luistert weer dat. En als je dat samenvoegt, dan komt er weer andere muziek uit in plaats van als iedereen naar Nirvana luistert. Ja. <Nur formulate> zuiken, -huh. hoe, hoe zouden jullie het dan nu omschrijven als muzikale richting? Een heel duidelijke uitleggen waar Het is 60 songwriting met een 90 sound. Dus veel Beatles, uh, veel Britse 90 sound is echt Britpop en ja dat een dan een beetje samen verwerken. Ja? Dus de rauwe gitaren en nog de Beatles vocalen, zeg maar en dat ja. uh, in een pakket. Ja. Uh, daar hebben jullie al het een en ander mee bereikt, want ik zie een een, een of ander... Een, hoe noem je dat? Een artikel. En dan zet ik even weer de 3 voor 12 Noord-Holland pet op... van collega Rogier van Nieurop. Ja. En die heeft nog een, een behoorlijk epistel geschreven over jullie. Je hebt ook over. altijd zo'n pet op die je daarin legt. ja, ja. ja. Ik heb er hier ook ja. nog een, hoor. Dus ik uh, kan hem even opzetten. Ja. Kijk. Yes! Dus dit is even de 3 voor 12 Noord-Holland pet. Maar goed. Uh, maar wat, uh, wat kunnen we daarover vertellen? Uh,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 Ja. Nee, maar dat van 3 voor 12. Ja, die schrijven die heel leuk, schrijven vaker over ons. Mm -hmm. En uh, we kennen ook, weten ze af en toe te spotten in het publiek. Dat weten ze wel te vinden. Ja. Ja. Ja. Hebben jullie er een neus voor gekregen? Ja, al wat, al een beetje onder de tafel, wat, wat geld en dan. Oh! Het werkt dus zo. Ja, met klein geld in ja. die pet van hem stoppen. Ja, dat is het. Ze staan altijd met zo'n notitieblokje ja. in het publiek en dan staat ja. iedereen los te gaan, dan zie je eentje. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, en eentje ja. die. Ja, dus, oké.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 Ja. Ja. Hey, hoe, dat heeft een behoorlijk lange aanloop gehad als jullie ja. sinds 2016 al begonnen zijn. Ja. Ja. Nou, dat is ook een... wat, wat zijn de complicaties geweest onderweg naar de bruto? Wat waren we niet de complicaties? We, we hebben die eerste, eerste studiosessie was 2018, toch? Ja. ja. Nou, stu ja, eerste studiosessie. Uh, nou ja, mixen, masteren, dat soort dingen. Uh, nou, ging best goed. En dan op een gegeven moment crashed uh, je harddisk. <laughs> en dan uh, begin je weer op nul.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 Uh, uh, en zo is het uh, geschieden. Ja. ja um, een de harddisk. Ik kijk stiekem naar links. Want er was iemand uh, van de week... die had een nee. een of ander... Uh, stekkertje verkeerd uh, gezet. En die is nu ook alles kwijt. Oh, oh, ja. nee. Oh, nee. En we ja. herkennen de pijn. Ja, ja. We leven met dus je collega men. Marcus ja. van Dam, uh, mensen. Dus uh, <laughs> die, uh, die had... Uh, die... die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 And I'm going under like they said You got me feeling so defined Got me feeling out of time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 En Martijn Wijburg, uh, al eerder actief in de stereo En die zitten in deze band. Uh, het is ook een band die een Alkmaars statuur heeft. Ik weet niet uh, wat er nu allemaal uh, precies uh, gebeurt. Maar ik moet uh, ergens nu langs rand uh, naar iets toe praten. Er wordt nog gesleuteld ergens uh, aan. Uh, dus uh, ik weet ook niet wat er, uh, wat er precies los is. Gaat het goed?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 Oh stay, stay up till dawn, play the music loud, this is going on I love, I like the place where I'm from life it's life to me turn it down and down down life to me geweldig het ging geweldig <laughs>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 Searching for stars They've been treating me right Lost in your clouds Like the flowers so are bright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 Ik ga niet uh, door de week twee keer heen en weer, want het is wel anderhalf anderhalve heen en anderhalf oh, terug terug. Een te ja. beetje veel. Er is, er is wel een uh, goede treinverbinding uh, vanuit Leiden naar Zwolle, heb ik me uh, laten vertellen. Ja, Dominique. Hey, <totstuken> hey, <totstuken> maar, ja. Wat was <totstuken> oh, ik nou? Uh, nou, tegenwoordig ja, is het uh, slechter geworden. Ja, ja, ja, ja ik, uh, ik moet nu één keer overstappen, vergeleken met nu. En waar moet je dat dan doen? Oh ja, ik heb geen rijbewijs. meer. Maar waar moet je dat dan nu doen? Duncan ook niet. Hoe bedoel je? Overstappen? Uh, ik moet nu of op Utrecht of op Schiphol overstappen. Ja, schiphol. Maar Schiphol is toch wel ja. te doen? Nee, het is ook een schiphol. Maar Utrecht, Utrecht is beter. Ja. Ja. ja. ja, Utrecht is beter. <laughs> nou, we gaan het hier nog even over hebben, merk bij de band. Oké. Okay. Ja, ja, maar maar, maar dan, rij je, dan rij je dus over Woerden? Ja? Ja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 Dankzij hem een beetje op die Zwolle radar uh, terechtgekomen. Of... Ja, hij, hij zit er pas net bij eigenlijk bij ons. Sorry. Ja, nou, Dominique speelt al wel langer met ons mee. Ja, op de Zwolle radar. Ja. Ja. Nou, we gaan nou, toevallig oh, ja. uh, volgende week op, uh, wow. op Artes, op het conservatorium in Zwolle ja, gaan, hebben uh, een optreden. Ja. Dus dat is allemaal aan Dominique te danken. Ja. En ik denk ook veel connecties met bijvoorbeeld Bad Love Baby. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. ja, kijk, ja, daar, daar ja, komt ja, het dat door. Dat is toch fijn. Hij ja, ja. Wow. Ja. wil gewoon die boek hebben. Ja, dat is een <laughs>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 Nee, ja, wij staan er wel voor open We wachten eigenlijk op het telefoontje Ik maar... ja. ja. ja. ben Richard Ascroft uh, vergiftigd al uh, Richard Ascroft ja. ja. ja, voor die mensen die, uh, dat is een soort van kloon van Ruud de Wild ja. He? Ja. Hij loopt allemaal mensen onver Ja, dat, uh, dat ja, ja. Bittersweet symfonie, toch? Ja. Dat is van hem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 Uh, nou, ja, dat is nog steeds je neef. Uh, het broertje van Joep in ieder geval. Dat, ja? En dat is ook een neef. Oh, dat zijn ja, wel. Okay, okay, ja. ja. Die zou een keer, want ik studeert iets met films die wou een gratis clip voor ons maken. Dus nou ja, een hele dag shoot. Uiteindelijk heb ik nog in bad gelegen met al mijn kleren aan. Met mijn jas. Ja, een nieuwe jas. Met mijn ja. jas. jas. En... Uh, ja nou, die clip is er nooit van gekomen. Want elke keer vroegen we nee. van... Wanneer is die clip? Ja, dan nee, nee. hadden we een ander schoolproject. toen dus was dit klaar. Nou, nee. oké, okay, prima. Geen nee. clip. Was toch een matige clip? Nee. En oh. hadden we dus een hele dikke auto. Huur, 300 euro. Bla, bla, bla, bla, bla. Nee, die hadden we ook gebruikt. Dus, dat is de auto van de voorkant van onze nieuwe plaat. Ja. Nou, dus we hadden eerst die foto gemaakt. En dan wachten we van... Nou, dit is ongeveer 50 van onze videoclip. Ja. Ja. ja, precies. Dus nou, we hadden uh, dan niet een neef... maar een collega van jou. Ja. Hadden we meegenomen... En die is dus, nou ja, ik wil hem niet de schuld geven... maar die is waarschijnlijk vergeten het knopje in te drukken. Of <laughs> daar is iets misgegaan. Maar wel gewoon... Die heeft de, heeft de record in te drukken. <laughs> ja, ja. dat dus. En maar die beelden, die beelden, alle beelden waren weg. weg. Van, ja, ja. Dat in ja. de auto zaten, zijn allemaal weg. Dus nu hebben we allemaal ja. nog alleen dat we. <laughs> maar wij zijn wel uh, op dit moment bezig met... Um, toen wij onze verdiezo hadden van onze nieuwe plaat... hebben we ook alles, uh, alle audio opgenomen. En hebben we nou, met camera's ook video opgenomen. Dus we zijn op dit moment bezig om daar wellicht wat van te maken. Dus stay tuned, want misschien oh. komt, er komt er wel iets van een live dingetje oh, uit. Oh, oh, maar okay, ja, we okay. mogen nog niet te Ja, ja. Het, is, het is dus niet zo iemand die je stekker ergens in uh, steekt en vervolgens USB-overleden <laughs> en dat soort dingen. Nee. <laughs>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 Als je toch nog mensen zoekt die een clip willen maken. Zo. Nou, ja, ja, Hier aanbod. Uh, ja, ja. ja. Wow. Marcus? Dus ja, je mij ook meteen nou, al. Omdat hij haar uit gaat. Een soort omgekeerde Koning Midas. Uh. <lacht>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 It can be so quiet Als gezegd uh, nummer wat uh, uitgebracht is op La Camarade en dat was Aiden met Operative. En wat je nu net uh, hoort, dat is een Rob Agda Award klant... en wel van 2023 Daisy Bellis. Uh, en dat nummer wat je hoorde was Funny. En bovendien, zij uh, gaat morgen haar uh, EP uitbrengen... en dat is de debuut-EP. En dat, uh, de EP die heet Dragons Fly...